11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De benoeming van Mohamed El-Baradei tot interim premier van Egypte is onzeker geworden. De orthodoxe islamitische partij Noer heeft groot bezwaar tegen de benoeming van de liberaal. Noer heeft ingestemd met het programma dat het leger heeft uitgestippeld na de afzetting van president Morsi. Maar als El-Baradei premier wordt, trekt de partij haar medewerking in, zegt een woordvoerder. El-Baradei zou vanavond worden beëdigd, maar voor zover bekend is dat nog niet gebeurd.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 Daarna is het vliegtuig van de baan geschoten. Waarschijnlijk konden de meeste passagiers van boord komen... voordat het toestel in brand vloog. Een passagier zette kort na het ongeluk in San Francisco een foto op internet... waarop te zien is dat de staart is afgebroken. Het voorste deel van het toestel was toen nog grotendeels intact. Volgens de passagiers zijn er nauwelijks slachtoffers. Ook Bolivia is bereid om politiek asiel te verlenen... aan klokkenluider Edward Snowden. Eerder spraken Nicaragua en Venezuela die bereidheid al uit. Snowden zit nu al bijna twee weken in de transitruimte van de luchthaven in Moskou. Afgelopen week was de Boliviaanse president in Moskou. Toen werd er al rekening mee gehouden dat hij Snowden mee zou nemen naar Bolivia, maar dat deed hij niet. Bij de ontploffing van een goederentrein in de Canadese provincie Quebec is zeker één dode gevallen. Afgelopen nacht explodeerden zeker vier wagons die gevuld waren met olie en gas... Circa 30 gebouwen in de omgeving zijn verwoest. De machinist had de trein juist stilgezet, maar toen hij was uitgestapt... ging de trein uit zichzelf weer rijden en ontspoorde. In Amerika is een acht maanden oude baby overleden... nadat zijn moeder hem urenlang in de auto had laten liggen... terwijl het buiten meer dan 30 graden was. Ze was vergeten het jongetje naar het kinderdagverblijf te brengen... en ontdekte dat pas na haar werkdag. De 32-jarige moeder uit de staat Virginia is gearresteerd. Ze is aangeklaagd voor kinderverwaarlozing. In Brazilië is een voetbalwedstrijd gruwelijk uit de hand gelopen. Een speler kreeg ruzie met de scheidsrechter... die daarop een mes pakte en de speler doodstak. Toeschouwers vielen daarna de scheidsrechter aan. Ze sloegen hem dood, sneden zijn lichaam in stukken... en spietsten zijn hoofd op een stok. De Braziliaanse politie heeft één man gearresteerd. Een andere verdachte is nog voortvluchtig. Het weer, het blijft vannacht droog, minimaal rond 13 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets koeler... Ook na het weekend blijft het zomers. Halverwege de week komt er wat meer bewolking... en daalt de temperatuur naar een graad of twintig. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A4 delft richting Amsterdam... tussen Schiphol en Sloten, drie kilometer. Bij Sloten zijn twee rijstroken dicht. En dat was de Verkeersinformatie. Een vakantie is al duur genoeg. Lees daarom deze zomer het Digitale AD vier weken gratis...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 Binnen zit Max van Wezel. Het is geen staatsgreep, maar een volkskoep. Een corrigerend tikje. We willen de revolutie alleen maar beschermen... tegen terroristen, extremisten en dwazen. Bovendien komt er een routekaart op weg naar een inclusieve democratie. Je kunt veel slecht zeggen van het Egyptische leger... maar ze doen daar wel veel aan taalvernieuwing. Goedenavond en welkom bij de zaterdagaflevering van Met het Oog op Morgen. Met is Edwin Snowden nou op weg naar Venezuela, Bolivia of Nicaragua. Saudi-Arabië, de golfstaat en president Assad van Syrië... juichen de koep in Cairo, sorry, het corrigerende tikje in Cairo toe. De Turkse regering is juist boos op het Egyptische leger. Worden de kaarten in het Midden-Oosten opnieuw geschud? 2000 jaar geleden was het in Israël en in wat we nu de Palestijnse gebieden noemen... ook al onrustig. Maar daar hebben we wel de Dode aan te danken. Ze zijn te zien in assen. Vandaag was de eerste bergetappe in de tour. Nu de Pyreneeën weer even uh, af nog. Martin Bond straks over de kunst van de dalen. En Mark Rutte, onze premier, en zijn collega van Vlaanderen, Chris Peters, die gaan op handelsmissie naar Texas. Onze vraag: van wat voor muziek houden ze daar? Behalve van cowboymuziek dan. Maar eerst het nieuws van deze zwoede zomerdag. Oh Zaterdag 6 juli. Nee, en dit is niet het Tahrirplein in Cairo, het is het Taksimplein in Istanbul, want daar is het opnieuw onrustig nadat de politie met waterkanonnen en traangas demonstranten heeft verjaagd. Op het Tahrirplein bleef het rustig. Anders dan gisteren toen er bij redden 30 mensen zouden zijn omgekomen. Het plein stroomde vanmiddag wel vol met Morsi aanhangers die niet kunnen verkroppen dat hun president is afgezet. Als dit is coup ik Wat wil Biden van als een I, I need, I need an answer. We need our commander-in-chief. We need our legitimate president who was elected with democracy. Vermoedelijk tot de woede van deze demonstrant is er ook een nieuwe interim premier benoemd, Mohamed El Baradei, de Nobelprijswinnaar die donderdag nog tegen CNN zei dat hij geen president wilde worden. No, I don't. And, and my is to it. Op de luchthaven van San Francisco is een vliegtuig bij de landing gecrashed. Het gaat om een Boeing 777 van de Zuid-Koreaanse maatschappij Asiana Airlines. Getuigen zeggen dat ze tijdens de landing een knal hoorden en een vuurbal zagen. You heard a pop, and then you immediately saw a large uh, brief fireball that came out from underneath the aircraft. Wessel de Jong is onze correspondent in de Verenigde Staten. Wessel, wat is daar gebeurd in San Francisco? Ja, het ziet er toch wat ernstiger uit dan uh, aanvankelijk gedacht. Dus er zouden twee doden zijn gevallen. Ongeveer 60 mensen nu uh, in een lokaal ziekenhuis. Dat meldt een, uh, een lokale nieuwszender, dus allemaal nog niet uh, bevestigd. Er komt uh, straks een pers, uh, persconferentie aan op het vliegveld. Het vliegveld dat overigens nu helemaal dus gesloten is vanwege dat ongeluk leek aanvankelijk wat minder ernstig. Zoals bijvoorbeeld de technisch directeur van Samsung zat ook aan boord. Toen dat kwam uit uh, uit Seoul en zei: nou, iedereen is veilig verschenen ook foto's op sociale media... dat je mensen betrekkelijk allemaal rustig naar buiten zag lopen. Dus het leek, leek allemaal niet zoveel aan de hand. Het um, is toch ernstiger nu dan gedacht. En die, die pop die je hoort, wat, die, uh, wat je zei en uh, wat je niet horen in dat fragment... dat is waarschijnlijk de staart die afbrak uh, toen bij die, uh, bij die noodlanding. Dus, uh, maar ja, wachten dus op nog meer informatie van de autoriteiten. Dankjewel voor dit uh, snelle commentaar, Wessel de Jong. Nog meer onheil op Noord-Amerikaanse bodem. In de Canadese provincie Quebec is een trein met ruwe olie ontspoord. En dat heeft een enorme ravage aangericht. Er is tenminste één dode gevallen. In Politiek Den Haag is het zomerreces nog maar nauwelijks begonnen. Of kabinet en de oppositiepartijen in de Eerste Kamer liggen al op ramkoers. De oppositiepartijen waarschuwen de regering dat ze plannen die ze niet goed vinden zonder pardon zullen verwerpen. Dan zal ik erop wijzen nog een keer: daar staat een paaltje, daar moeten we niet tegen aanrijden. Wij hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid om te zeggen. het liefst een regering. Maar je kunt niet zeggen: het liefst een regering met voorstellen waar ik helemaal niet achter kan staan. De VVD waarschuwt op haar beurt de oppositiepartijen... dat ze het land niet in een chaos mogen storten. Ik ga ervan uit dat de Eerste Kamer zich, zoals altijd, constructief opstelt... en dat ze midden in een crisis ook zal zorgen... dat er echte maatregelen worden genomen... en niet dit land stort in een bestuurlijke impasse. Want dat lijkt mij heel slecht. Eén ding was vooraf zeker. Wimbledon zou een nieuwe dameskampioen opleveren. En het werd de Francesse Bartoli. Ze versloeg de Duitse Lisicki, die voor het eerst een Grand Slam finale speelde, en haar zenuwen niet de baas was. This was my first Grand Slam final and I wish I would have won it, but I hope we get the chance one more time. Bartoli, die zelf trouwens ook in tranen was, had troostende woorden voor haar. I was there in 2007 and I missed it and um, I know how it feels, Sabine, and I'm sure, believe me, you will be there one more time. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Premier Rutte en minister Schultz van Hagen... gaan de komende week op handelsmissie naar de Amerikaanse staat Texas. Samen met de Vlaamse premier Chris Peters, heet hij. En dat is aanleiding voor ons om vanavond alleen maar... Texaanse muziek te draaien. En daarvoor hebben we singer-songwriter Edo Donkers uitgenodigd. Want Edo, jij weet daar alles van. Wat is de naam van Texas op muziekgebied? Ik, ik moet onmiddellijk aan uh, cowboyliedjes denken. Nou, dat is niet helemaal ontrekkelijk. Ik weet overigens niet alles van Texas. Want veel. hij had natuurlijk ook veel, hij had ook mijn naamgenoot... geen van Jan Donkers kunnen zitten, want die is er vaker geweest dan ik. Maar ik ben er wel degelijk geweest. En Texas, daar komt veel country, cowboy, muziek. Uh, vandaan, maar het is voornamelijk een smeltkroes van die traditionele countrymuziek... en juist ook van de hippie-cultuur. Want in de jaren zeventig clashten eigenlijk uh, door een aantal songwriters... die uit Nashville wegvluchten, dat vonden ze maar suikerige country... met, met dikke violen en alles, en trokken naar, naar Austin, Texas voornamelijk... om daar hun echte hart te doen spreken in de muziek. Dus het is echt een, een mythische plek, Austin. Austin schijnt ook ontzettend veel pubs en uh, concertgebouwen uh, te hebben. Uh, je, je bent er wel eens geweest? Ja, daar ben ik een paar dagen geweest. Dat was veel te kort. Uh, Austin is echt de ongekroonde live music capital of the world. Het is echt ongelooflijk. In, in elke kroeg uh, ga een kroeg verder en je vindt weer heel andere muziek. Tex-Mex, country, blues, alles, alles smelt daar samen. Het is echt een bruisende live muziekstad. Nog altijd. Wat zijn de grote namen die uit Texas komen? Zowel van die country kant als van de meer hippie kant? Uh, nou, van de country en pop kant eigenlijk zou ik willen zeggen... Ja, Buddy Holly, dat is ver voor mijn tijd. Ook denk ik nog voor fair jou. voor ja. mijn <laughs> tijd. de the music tijd. Uh, Roy Orbison trouwens ook. Uh, Janis Joplin, Chris Ja, Dat begint toch al een beetje mijn generatie. Ja, ja, ja, ja. ja. En zo werken we langzaam door naar dingen. Toen ik uit het Eikerroep. Uh, Guy Clark, wat, wat onbekende hoort, Towns van Zend uit de jaren 60, 70. Uh, veel van die namen komen, komen voor bijna muziekkeuzes. Maar dus hele grote torenhoge namen. Maar ook uh, mensen die, die ja, wat in een obscure hoek zitten. En toch uiteindelijk bekendheid krijgen. Omdat ze zulke fantastische nummers schrijven. Je gaat zelf spelen voor ons later in het uur. Ja. Maar we hebben je ook gevraagd uh, de muziek gewoon uit te kiezen. Wat zullen we eerst gaan draaien? Uh, het lijkt me heel goed om maar eens met, heb ik hem al genoemd, Willie Nelson nee, te beginnen. dat was Sh net. Shame Willie on Nelson. me. Willie Nelson, inderdaad. Geboren Texaan in Nashville terechtgekomen. Wat dat betreft de story of Texan music. En is op zijn, ik geloof, 1 of 22ste... pak me niet op een jaar uh, leeftijdstal... in Austin, Texas terechtgekomen. Omdat hij Nashville zat was. En die, die, die suikerige violen. En daar is hij toen hele, ja, hele, hele, hele pure muziek gemaakt. Wat gaan we van hem draaien? Me and Paul, een nummer uh, uh, over zijn drummer.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 Woody Nelson was dat in me en Paul en uh, Paul was niet zijn paard zoals ik eerst dacht, maar zijn drummer. Zuid-Amerikaanse leiders staan te dringen om Edward Snowden politiek asiel aan te bieden. President Maduro van Venezuela heeft het hardop gezegd. En de heren Morales en Ortega, de leiders van Bolivia en Nicaragua, zetten de deur ook wagenwijd voor hem open. latijns Amerika-publicist Robert-Jan Vrielen schrijft onder meer voor de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Ja, opeens drie landen die op dezelfde dag politieke Snowden aanbieden. Is dit een goed gecoördineerd offensief, denk je? Ja, daar lijkt het wel op, uh, ook gezien de achtergrond van die landen. Uh, Venezuela koos natuurlijk als eerste een beetje dat linkspopulistische pad... en daarna kwam Bolivia en een paar jaar daarna ook Nicaragua. Dus het zijn goede vrienden van elkaar. Dus ik denk dat ze dit dan met elkaar hebben besproken. Is dit een poging uh, president Obama te pesten? Ja, ik denk het wel, ja. Die, ik bedoel, klinkt allemaal heel leuk en zo het aanbod. Maar als ik Edward Snowden was, zou ik me ook een beetje zorgen maken over... stel dat hij er terecht komt, van waar kom je nou terecht? Want ja, het zijn, het zijn meer opportunistische redenen om het te doen... dan dat ze echt vinden dat hij daar asiel moet krijgen, denk ik. Zou het ook alleen maar een mooi gebaar voor de tribune zijn? Want ja, Snowden schijnt, al weten we dat niet zeker... nog steeds op dat vliegveld in Moskou te zitten en niet weg te kunnen. Nee, ja, al die... Al die die dingen van paspoorten en weet ik veel wat dat eh uh, dat moet nog ook valt ook nog maar te bezien. maar ik denk dat als hij zegt oké okay, ik wil morgen naar Bolivia of naar Venezuela of naar Nicaragua dat ze hem ook echt wel zullen ontvangen dat, dat zeker. Uh, het zijn wat dat betreft ja, populistisch genoeg presidenten om zo iemand dan te ontvangen en ook met hem enorm aan de haal te gaan en enorm te laten zien aan hun land hoe geweldig zij wel niet zijn dat zij zo iemand durven te ontvangen hè, en tegen het imperium kunnen zijn, wat ze altijd roepen. Dus ik denk dat ze het ook wel echt uh, daad bij het woord zullen voegen als het zover kan komen. Maar hoe moet hier komen? Want er schijnen bijvoorbeeld geen rechtstreekse vluchten tussen Caracas en Moskou te zijn. Kunnen, durven ze ook een vliegtuig te sturen, denk je? Nou ja, dat is een van de problemen. Er is een rechtstreeks vlucht Moskou-Havana. Van Havana heb je rechtstreeks vluchten uh, naar Caracas. Uh, en ik, misschien ook wel naar Managua, naar Bolivia. Alleen het probleem is: hoe kom je van Moskou naar, naar Havana? Want ik geloof dat je dan ook nog weer over Amerikaanse uh, terrein gaat en dat soort dingen. Maar goed, ik geloof dat dat wel de enige optie is voor een vlucht Moskou-Havana en dan maar verder zien. Je kent Latijns-Amerika goed, uh, Robert Jan. Je, ben, je kent die drie landen ook die het nu hebben aangeboden politiek asiel. Waar zou jij voor kiezen als je Snowden was? Wat is het leukste land om asiel te krijgen? Ja, dat is grappig dat je die vraag stelt. Ik had er zelf ook al over nagedacht. Van, ja, waar moet je nou? een naar heen? Ja, ik zou echt zonder twijfel kiezen voor Nicaragua. Uh, dat persoonlijk. Ik, vond het, ik vind het een van de leukste landen gewoon in Latijns-Amerika. Uh, prachtig, ja. Dus ik zou daarheen gaan. Fantastische mensen, ook hartstikke mooi land. Dus uh, ja, dus Nicaragua. We zullen zien wat Snowden doet als die Moskou al uitkomt. Dankjewel, Robert Jan Friele. Terug naar Edo Donkers over de muziek van Texas, de staat waar Mark Rutte deze week naartoe gaat samen met minister Melanie Schultz van Hagen. Nou, we hoorden daarnet een uh, liedje van Billy Nelson over, over Pools, een drummer. Zijn er bepaalde onderwerpen, issues waarvan je zegt, ja, die zijn heel typerend voor Texaanse muziek? Iets wat ik kan noemen is het weer. Het weer is zeer veranderlijk, zeer dynamisch in Texas. Van het ene moment op het andere kan je een tornado voor je kanus krijgen. Er zijn heel veel staten in Amerika het geval. Maar Texas heeft ook een beetje zo'n vorm he, van zo'n tornado. Het is echt zo'n uit. Um, een bepaalde directheid zit er in de tekst en de muziek van de no-bullshit factor, uh, whether you like it or not, dit is hoe ik in elkaar steek. Een bepaalde directheid. En gek om te zeggen misschien ook een bepaalde eerlijkheid, terwijl het een staat is met zoveel conservatieve krachten. Uh, uh, als we de olie niet krijgen, dan halen we wel in het Midden-Oosten. Nou ja, is geloof ik ook in Texas. Maar toch in de volksaard zit iets van, draai er niet omheen, uh, recht, rechtstreeksheid. Een ja. beetje de directheid van die, in de Politiek iemand als uh, oud-president Bush, ja, dat uh, dat dat zei iemand op de redactie hier ook. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik zou hem nou niet de meest eerlijke of of integer persoon noemen, maar ja, wel een soort van uh, teken door lieverd. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat is, ja, ja, ja. Blijkt dat uit de volgende plaat die je voor ons hebt uitgekozen? Absoluut. Het is een, uh, een nummer van Guy Clark. Dat, uh, wie is Guy Clark? Guy Clark is een man, die, een self-made man die zijn eigen gitaren bouwt. Die, zijn huis was het een toevluchtsoord voor allerlei songwriters als Rodney Crowell, Townsend Zandt ook, John Hayden, een tijdje geloof ik ook, toen hij daar rond uh, zwierf. Uh, een man waar heel veel songwriters zich omheen beweegden en in zijn huis gingen jammen. Uh, Guy Clark is inmiddels ook de, ja, in, in de zeventig een, een oude man, maar een man die hele directe, uh, ja toch cowboy country-achtige liedjes schrijft, maar heel veel Wijsheden in de, in de tekst. Levenswijs. Net iets jonger dan Willy Nelson, Guy ja, Clark. This is just For reaching out And touching all you can And holding on Hoping that you'll Come to understand So Open windows that have never seen the light, and lead you through the darkness, and guide you through the night, so always try. Guy, klaar. Was dat straks? Gaat u Edo Donkers zelf? Uh, je mag vast gaan zitten daar eigenlijk. dat ga ik, en, uh, dat ga ik doen. Heb je gitaar en een ja. ja, glaasje water erbij? All you need. En dan kunt u zijn optreden straks zien trouwens via www.radio1.nl. Maar eerst het Midden-Oosten. Want hoe staat het er na alle gebeurtenissen in Egypte voor met dat democratiseringsproces in de regio? Ook in Turkije en in Syrië bijvoorbeeld. Gaat het nou stap voor stap vooruit of heeft dat op al dat protesteren eigenlijk geen zin... en gaat de ontwikkeling steeds terug naar af? Zoals veel commentatoren zeiden na de rumoersbeek in Cairo. Ons panel daarover bestaat vanavond uit Jan Eikelboom, collega-verslaggever van Nieuwsuur. Veel in het Midden-Oosten geweest. In welke landen allemaal, Jan? Uh, nou, eigenlijk in alle revolutielanden. Tunesië, Libië, Egypte, uh, Syrië. Erik-Jan is hoogleraar Turkse Taal en Cultuur in Leiden aan de universiteit. Goedenavond ook. Hallo. En in Den Haag, Peter Astine, Midden-Oosten-deskundige. Zij was degene die het boek met de titel Arabische Lente het eerst schreef. Ik begin even bij Jan Eikelboom met de actualiteit van vandaag. We hadden het net in het nieuwsoverzicht over de nieuwe interim premier van Egypte. Mohamed El Baradei, u kent ja, hem. Ja, ik ben er een keer thuis geweest bij de man op uh, Hoe doek. ziet het eruit? Uh, uh, hij woonde uh, in een uh, zogeheten gated community, achter een hoge muur. Uh, slagbomen, bewakers bij de, bij de poort in een, uh, in een mooie villa. En ik vond dat eigenlijk wel typerend voor zijn situatie ook in, het, uh, in Egypte. Want het is een man die in het westen erg populair en erg bekend is, maar in Egypte zelf bij de man in de straat niet heel erg geliefd. Hij staat ver af van die demonstranten, hij staat ver af van de arme wijken. Hij staat, hij ver staat af... vooral ver af van de arme wijken, denk ik. En uh, hij staat ook ver af van de, de, de, de... Het is een seculiere Egyptenaar, dus hij staat ook ver af van de, de moslims, zeg maar. Mag ik dat, hier even over inrekenen? Uh, mevrouw Stine. Ja, in Egypte heb ik één ding geleerd, dat je altijd het onverwachte moet verwachten. En ik zat net nog heel even op Twitter en ik zag voorbij vliegen dat blijkbaar hij, El Baraday, nog niet definitief als premier is benoemd, omdat... Uh, El Noure-partij, een van de me, uh, partijen die in die overgangsregering terecht zijn gekomen. Dat is een salafistische partij. Het, nou eigenlijk om de redenen die Jan aangeeft, uh, niet mee in kan stemmen dat hij premier van Egypte wordt. Dus het gaat, uh, er werden net al ja. grappen gemaakt over Twitter. Op Twitter, Mubarak 30 jaar, Mursi 1 jaar, Bardadij 5 1 uur. minuten. Ja, 5 minuten, <laughs> zoiets. Ja, ik kreeg de ja. CNN ook een beetje, die brachten het vanmiddag als eerste met de mededeling dat een hoge anonieme functionaris had gesuggereerd... dat El Baradij de nieuwe premier zou worden later op de dag. En ja. Ik dacht de hele tijd, die hoge functionaris is, is vast El Baradij zelf. Ja, maar het is, het, is, het, is, het, is, het is op zich wel zorgelijk. Want je ziet dat nu meteen al eh, die, die, die staatsgreep is uh, nog geen week oud... en de oppositie valt nu al uit elkaar... en er zal ruzie aan het maken over uh, wie de nieuwe premier moet worden. En er moet ook nog een nieuwe grondwet worden geschreven. En dat moeten al die mensen met al die verschillende belangen... Uh, uit al die verschillende hoeken, die moeten toch samen aan tafel gaan zitten... Om, ja, met, een, met iets gemeenschappelijks te komen. En dat ja. wordt re reuze ingewikkeld, uh, vermoed ik. Ik ga even naar Leiden, naar Erik Jan Zurger. Want ja, in Turkije ook weer nieuws. Namelijk weertraangas en weerwaterkanonnen op het Taximplein vandaag. Ja, zeker. Ja. U, wanneer bent u er voor het laatst geweest? Uh, drie weken geleden, toen de, toen de demonstraties begonnen. Hoe verklaart u de protesten tegen uh, de AK Partij en uh, de regering daar? En nou, die zijn, die zijn begonnen natuurlijk rond uh, het uh, wegboeldozeren van, uh, van het laatste park in, in een bepaald deel van, uh, van Istanbul. En dat heeft heel veel losgemaakt, ook doordat uh, de regering daar uh, de politie eigenlijk uh, uh, idioot hard op heeft laten inhakken. Um, ja, er speelt van alles door elkaar heen en uh, het protest is in de eerste plaats een protest van de dat um, we zeggen, uh, beter opgeleide middenklasse in de, in de grote stad. En dan met name de jongere mensen tegen uh, wat zij zien als, uh, als erg autoritair bestuur. Uh, maar ook inmenging, uh, steeds meer inmenging van die conservatief-islamitische regering in hun dagelijks leven. Wat, Het, wat vindt uh, u de overeenkomsten en verschillen met de situatie in Egypte deze week? Nou, uh, kijk. Uh, Afgezien van de vorm, hè? want uh, je ziet uh, in de vorm veel overeenkomsten. Ook uh, in, de, in de creativiteit van de demonstranten en de, uh, het ludieke karakter soms van wat ze doen. Maar ik denk dat er ook een uh, ernstiger uh, overeenkomst in zit. En dat is dat je in beide gevallen te maken hebt met een uh, politicus die aan de macht is gekomen doordat hij... Ja, net even meer dan de helft van het land achter zich heeft... een religieus-conservatieve politicus, ook in Turkije... Tayyip Erdogan, net zoals Morsi... Um, die het eigenlijk niet voor elkaar heeft gekregen... om de leider van het hele land te worden. En die eigenlijk ook in die machtspositie, en Erdogan zit daar elf jaar in... de leider van een deel van het land is gebleven. Ja. En uit, uit het feit dat hij dus ja, uh, de verkiezingen gewonnen heeft... eigenlijk uh, ja. een, een vrijbrief distilleert hij zichzelf ziet als de vertegenwoordiger van de natie... En dus geen rekening met het anders met de denken de over houd. te houden. Bert je krijgt steeds de indruk dat het een soort conflict steeds meer wordt tussen een opgeleide, hoger opgeleide middenklasse, die dan een beetje westers gezind lijkt, of seculier gezind lijkt. Terwijl de arme massa's allemaal juist voor de meest conservatieve uh, religieuze leiders kiezen. Is dit een oppervlakkige waarneming? Nou, het is volgens mij een misvatting. Uh, je had uh, uh, vorige week zondag. waren we er in heel Egypte. nou tientallen miljoenen. Het is moeilijk om het cijfer te zeggen, maar in elk geval in Cairo 17 miljoen mensen op de been. En ook um, de zogenaamde Kanaba. De wat? De, de in het Arabisch, het Arabisch voor de couch party, voor de couch potatoes. Voor de de sofa-partij. Ja, de sofa-partij. Dat is een mooie vertaling, dankjewel. Voor de mensen die thuis bleven tijdens de vorige revolutie en ook tegen alle, tijdens alle opstanden dachten van dit gaat niet over ons. En ik heb ook veel contact gehad met mensen in Minya en in andere delen van Egypte buiten Cairo. En het, is toch wel, het was toch wel een breed gedragen gevoel, hoor. Dat Morsi ja, met, een, met een beperkt mandaat. Toch eigenlijk het land probeerde te islamiseren op een manier die helemaal niet paste bij de Egyptische nou, cultuur en bij de Egyptische interpretatie van islam. Sommige mensen hadden het zelfs over: wij willen niet gekoloniseerd worden door de Golfstaten. Wij hebben echt een hele andere manier van islam beoefenen. En ja, dat is toch wel echt een breed gedragen gevoel. Het is wel zo dat um, al en dat je had het net even over mijn boek 'Dromen van een Arabische Lente' uit 2008. Ja. En daar had ik het over de vooral de de jongeren, de vrouwen, de vakbonden, de mensenrechtenorganisaties. Toch echt wel de meerderheid van de bevolking die verandering wilden. Nou, en je ziet nu die transitie. Ja, Dat is natuurlijk een hele pijnlijke wedergeboorte na 60 jaar dictatuur. Daar is geen onkennen aan. Ik denk, ik denk, ja, ik denk dat dat beeld toch, toch, toch niet uh, helemaal klopt. hoor. Wat, uh, wat je schetst Petra, dat de bevolking... Eén uh, agenda heeft en één bepaalde soort verandering uh, voor Nee, nee, nee, dat zeg ik absoluut. Dat zeg wat, ik ook niet. Wat, hoor. Wat, nee, wat nee wat dat is ook niet wat ik wat, bedoel. Wat we denk ik hebben gezien juist uh, de afgelopen week... is dat al die uh, groepen uit de bevolking met allemaal hele verschillende agenda's... Ja. eigenlijk maar één op één raakvlak hebben, namelijk ze willen morsie weg. En Precies, wat je nu ziet, en ja. dat gaat het ook heel, voor de toekomst ook heel ingewikkeld maken... is dat de... Wie zijn er de straat op gegaan? Dat zijn aan de ene kant de jonge revolutionair... maar die hebben samengespannen met de mensen die Mubarak destijds steunen. Het oude regime, zeg maar. En ja, en mij de grote is, meerderheid van het volk is denk ik helemaal niet de straat op gegaan... omdat ze tegen een islamitische... Uh, grondwet zijn of omdat ze maar meer vrijheid willen, maar gewoon omdat de machine op was en omdat ze brood willen hebben en, Vindt en Petra te eten. idealistisch wat dat betreft over die Arabische Lente. Nee, nee, nee, ik vind, ik vind Petra absoluut niet uh, te idealistisch. Nee. Mag ik daar nog iets over zeggen over die Arabische Lente? Dat, dat zeggen ook mijn Arabische vrienden. Dat is een beetje een Westers gezelschapsspelletje geworden. Hebben welk seizoen zitten we in? Is het de zomer? Is het de herfst? Ja, ik vind de vier seizoenen van Vivaldi echt een prachtig muziekstuk, maar om daar nou revoluties mee aan te duiden, dus dat, dat gaat een beetje soms te snel. En wat ik, volgens mij is de kernvraag hier, en ik denk dat die in Turkije ook heel lang heeft gespeeld, wat voor soort staat wordt Egypte? Is het een civiele staat, waar mensen als burgers uh, worden gezien? Wordt het een militaire staat, waar veiligheid voorop staat? Of wordt het een islamitische staat, waar mensen zich minderheden zoals vrouwen moslim eh, christenen zich moeten onderwerpen aan maar één eh, interpretatie van de islam en en die strijd ja die gaat de komende jaren nog uh, een paar keer heftig uh op, uh, komen. Dat zie ik wel gebeuren. Ja. Erik Jan Surger, uh, als je het weer terugkoppelt naar uh, de situatie in Turkije... Je, je, de, de indruk die het ook op mij wekt is van... men komt in opstand, uh, men, men kiest een heel nieuw iemand... Uh, men is toch tamelijk snel dan alweer in die nieuwe leider teleurgesteld... gaat weer de straat op om vervolgens weer teleurgesteld te raken in de nieuwste leider. Uh, hoe lang kan dat doorgaan, denkt u? Nou, in, in Turkije heeft die um, opstandige beweging helemaal geen leider. Zelfs geen leiders. Uh, dat is de, de kracht en de zwakte van die beweging. Hè? De, ze wijzen echt de, het idee van een uh, partijachtige organisatie... Uh, en een hiërarchische leiding wijzen ze af. En dat maakt ze... Aan de ene kant natuurlijk uh, amorf, eh, en, en, en dat staat hun slagkracht in de weg. Aan de andere kant maakt het ze ook heel ongrijpbaar voor de autoriteiten. En die weten eigenlijk niet meer wie ze nou het hardste moeten slaan. Ja, en, dat herken ik dat herken uh, ik. trouwens. Ja die, ja, die Tamarot-beweging in Egypte, Egypte? de, de rebel beweging. dat is eigenlijk ook een soort van... A leaderless revolution. Hè? De, de, de revolutie zonder echt aanwijsbare leiders. Hoewel er nu wat jongens wel naar voren zijn gekomen. Een Mahmoud Badr, waar niemand ooit van had gehoord. Een 28-jarige jongen, nu een van de vijf leiders. Maar in feite zijn dat ja, misschien... Is de, als de vraag hè, van wat, wat, wat waar staat de democratie nu in het Midden-Oosten? Zie je misschien wel hele nieuwe bewegingen die in de 21ste eeuw uh, zijn opgekomen. Ja. Grote groepen. Maar het is wel, die, het, niet niet in institu uh, nou ja, instituties te vervangen. Ja, het, het, het gaat ook om uh, ja, getalsmatig in ieder geval in Turkije je gaat het natuurlijk ook duidelijk om een minderheid. Uh, uh, ik denk dat er weinig twijfel aan is dat als er morgen verkiezingen waren, dan zou uh, Erdogan met zijn partij zou die weer gewoon winnen. Um, en, en het probleem in landen... ik denk, de, het, ver, het element dat je in al deze landen ziet... en trouwens in Iran ook... is dat er zo'n werkelijk fundamentele... en vrijwel onoverbrugbare kloof is... tussen de visies voor de toekomst... die de verschillende groepen in de maatschappij hebben. Hm. En dat maakt het ook zo ontzettend moeilijk... om uh, te bedenken waar een compromis vandaan zou kunnen komen. En je hebt echt, uh, in ieder geval in Turkije is dat zo... maar ook wel in Iran, en je hebt een... een uh, onoverbrugbare kloof tussen uh, de visie van de religieus-conservatieve, die niet alleen maar religieus is, maar bijvoorbeeld ook heel Um, collectivistisch heel erg in groepen denkt, terwijl uh, deze nieuwe bewegingen, ja, dat zijn bewegingen van mensen die komen Je vooral voor hun in individuele zijn. vrijheden ja. op. Wat is inderdaad nou een botsing? Het... We, we, we dreigen bijna een land over het hoofd te zien door alle gebeurtenissen op al die pleinen in uh, Istanbul en Cairo, namelijk die burgeroorlog in Syrië. Ja. Assad hoort bij de weinige uh, uh, Arabische leiders die uh, dit onmiddellijk omhelst hebben, onmiddellijk hebben gezegd... Nou, is dit is ook het einde is, van is, de Het is eigenlijk plan. door heel veel, heel veel Arabische leiders is het, is het uh, omhelst, hoor. saudi arabië bijvoorbeeld uh, wil niks hebben van, van uh, moslim, of althans van, van uh, koeps en van Maar revoluties. bijna niemand uh, lijkt zo enthousiast als, maar, als nee, Assad. En dat, Wat is, dat, ja, dat is natuurlijk. van deze koep die geen dat, koep mag geven. Dat, dat, dat, dat is natuurlijk volstrekt logisch dat Assad uh, uh, hier heel erg blij mee is. Want Assad... In, zijn verhaal is ook aan het scheiden tegen de moslimbroeders. En hij zegt, ja, zie je wel, die maken er een bende van... en het is maar goed dat daar is ingegrepen. Ik denk, het grote probleem is op dit moment... Uh, om nog even bij Zurger aan te sluiten... is niet alleen dat er tegengestelde visies zijn... Eh, extreem tegengestelde visies... maar dat er ook geen, met name in landen als Egypte, Tunesië, Libië... geen democratische traditie is. En dat mensen ook niet weten hoe zo'n democratie werkt. En die begrijpen dat als je 50 plus 1 hebt... dat je dan niet meteen alles naar je hand uh, Met andere woorden, er zijn nu wel verkiezingen... maar er is geen, geen cultuur van compromissen sluiten. Precies. Geen cultuur van de minderheid en ook in zijn waarde laten. En is er eigenlijk aan geen van beide kanten. Nog bij uh, de machthebbers, bij de moslimbroeders... nog bij de oppositie. En hoe lang duurt niet, dat voordat uh, die... Ja, dat is, ja. Dat, is, dat is een hele goede vraag. Ik heb, uh, mijn tolk in uh, Tunesië, die, uh, die steunde de lokale variant... van de moslimbroeders, de Nachtapartij, Die zei, ja, wij zijn dat gewoon niet gewend. We hebben generaties lang zijn, uh, opgegroeid zonder, democrat, zonder democratie. En dat zou nog best generaties kunnen duren. Hey, ik dank en, jullie wel, Erik Jan-Zuurger. In Turkije, Jan ja, in Turkije en, hebben we natuurlijk al 60 jaar uh, meer partijen democratie. En daar heb je ook hetzelfde probleem. Goed. Ik dank jullie. Ik, Jan Zürger, en uh, Petra Stine en, en Jan Eikelboom hier in de studio. En ik ga snel door naar Edo Donkers, die inmiddels achter zijn gitaar zit. En um, wat ga je spelen? Ik ga spelen Drinking from the Same Well. En wat ik is noem, dat? Ik, uh, dat is uh, een gevoel, misschien wel een wetenschap voor mij... dat liedjeschrijvers en zangers eigenlijk vaak uit dezelfde bron... Putten. En dat competitie niet in muziek thuishoort. Dat het puur gaat of muziek echt is. En uh, dit is een liedje wat in ieder geval vanuit mij uh, heel echt is. En wat heeft het met Texas te maken? Uh, in een van de coupletten uh, noem ik Townsend en Towns van Townsend de sfeer van zijn uh, songs. En die zijn van een soms intense droefheid, maar die droefheid heeft heel veel kracht en heel veel troost in zich. Op de een of andere manier heel veel energie. En uh, hij wordt uh, met name uh, genoemd. Ik wil het heel graag horen. Daar gaan we. De eerste zin is al gelijk raak, wat het thema betreft. So here I am, a Dutch boy with a Texan heart. Lately I've been thinking about how I ever started out. For 30 years I've been trying to get some rest. But my mind was always reaching out to those places far out west. Travels made you ramble On the back roads of this Heartland You might rest it down Your weary bones On the place where I stand And if you could see What this world is coming to well, Mr. Godfrey, Nothing's changed And your story Still ring true and Could I follow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 Like a slow townsman's song of some consoling sorrow in its deep mystic baritone that speaks of new tomorrow's cause every bitter tear has to grow on divine like reaps in the brightest sun. They will bring the sweetest wine. Could I follow in one of your footsteps? Could I take the stage just for this three-minute ride? From the days of your youngest youth Your voice was heavy with the way, the truth From all the stories you would tell I just know we're drinking from the same well we're Drinking from the same well Now I finally know why I can relate With a land five thousand miles away Cause everyone here yearns for identity Just like me I'm every restless troubadour Roaming down this road So looking for a time and place for my stories to be told. So let's get around the well and quench our first. Let us all sing out loud about our endless wanderlust And can we follow one of your footsteps? Can we take the states just for a little while? The days of your youngest youth, your voice was heavy with the weight of truth From all the stories we will tell You'll know we're drinking from the same well. From the same all drinking from the same Americana van eigen bodem. Was dit Zong en speel, dat is een eigen compositie, Drinking from the Same Well. Kom weer gezellig aan tafel, uh, Edo, dan gaan we straks weer muziek draaien. Maar ondertussen, goedenavond, Mladen Popovic. Hallo, heeft u wel eens een uh, Dode zeerol vastgehouden? Um, ja en nee, ja, ik heb hem wel eens uh, vastgehouden, maar er zat er wel iets tussen. Wat zat er tussen? Nou, een stukje glasplaat en waar het tussen zat, zeg maar, opgeborgen. Maar ik kon hem wel uh, heen en weer bewegen, om het zo maar te zeggen. En waarom zat er glasplaat tussen? Met de gewone vingers mag je daar niet meer aan zitten. Vertel. Ja, het is heel kostbaar materiaal. Toen het gevonden werd, waren het natuurlijk fragmenten... die door de mensen werden meegenomen uit die grotten in de jaren 40 en 50. Maar sinds ze uit die grotten zijn weggehaald... is het proces van verder vergaan alleen maar doorgegaan. En moeten we daar gewoon uiterst voorzichtig mee omgaan. U werkt bij de Groningse Universiteit... maar bent als gastcurator betrokken bij een tentoonstelling... in het Drents Museum in Assen... Over ja. die dode zeerollen. Wat, wat is er nog meer te zien behalve dode zeerollen? Enorm veel. We laten uh, ruim 500 objecten zien... waarmee we het verhaal van die dode zeerollen willen vertellen. De wereld van toen, van 2000 jaar geleden. Uh, Joden in dat gebied van het oude Judea, de Romeinen, Romeinse legioenen, keizers. Uh, een groots verhaal. Ze zijn gevonden in Qumran. Waar ligt dat precies? Uh, ten noordwesten van uh, de Dode Zee. Het is een oude nederzetting. En in de buurt daarvan zijn elf grotten ontdekt. Uh, waar die Dode Zee rollen in verborgen lagen. En de elfde grot, de laatste die ontdekt werd in 1956. Uh, die mogen we met trots uh, onze eigen grot noemen, de Nederlandse Grot. Hoezo? Die hebben wij gesponsord, of? Ja, eigenlijk wel inderdaad. In 1961 uh, en 1962 heeft de Koninklijke uh, Nederlandse Academie van Wetenschappen... geld gegeven om uh, de publicatierechten daarvan te verkrijgen. En dat is vrijwel allemaal door mijn voorgangers in Groningen... aan het Comraan-instituut uitgegeven. Die dode zeegronden gelden wetenschappelijk als een enorme doorbraak... destijds in de jaren 40 en 50 op het terrein van bijbelforcing... op het terrein van kennis van de vroege christenen... en van het oude Joodse volk. Wat is er nou bijzonder aan die teksten... Waarom wordt dat als zo'n doorbraak beschouwd? Nou, wat, ze, wat er zo bijzonder aan is, en niet alleen maar in de jaren 40 en 50... maar eigenlijk in de jaren 90 en 2000, toen ze pas eigenlijk allemaal werden uitgegeven... Mm -hmm. is dat het de oudste teksten zijn die we hebben uit dat gebied. Uit de tijd van Jezus, om het even simpel te zeggen. Ja. En voor deze ontdekking hadden we eigenlijk geen origineel materiaal... uit die tijd, uit dat gebied, in onze... Bijbelse teksten die we hadden hiervoor, waren allemaal middeleeuws, het jaar duizend. Nou, het is een echt een enorme tijdmachine, een sprong terug in de tijd. Uh, niet gehinderd door latere traditie of toeval. Uh, kunnen we gewoon zien wat daar was, wat mensen lazen, wat ze belangrijk vonden. En krijg je dan een ander beeld van die tijd dan uit die geschriften die eigenlijk uit de middeleeuwen komen? Uh, ja, toch wel. Toch wel. Um, enerzijds uh, zijn die middeleeuwse Hebreeuwse teksten van de Bijbel worden ook al wel teruggevonden bij de Dode Zeerollen. Maar het opvallende is dat het niet de enige teksten zijn. Uh, wat we zien bij de Dode Zeerollen als het gaat om de Bijbelse teksten, is dat we ook hele andere vormen van Bijbelse boeken daar vinden. Maar nog mooier is dat, of mooier, maar nog interessanter misschien is dat die Bijbelse teksten maar een vijfde van het geheel uitmaken van die Dode Zeerollen. We hebben bijna 800. Uh, teksten daar gevonden die voorheen volledig onbekend waren. Dus onze kennis van het jodendom uit die tijd en eigenlijk ook van het vroegste christendom is met die vondst volledig op de kop gezet. Hoe zijn die Dodzen-rollen eigenlijk in die grotten daar bij de dodezee terechtgekomen? Wie heeft ze neergelegd? Nou, dat is ook een verhaal wat we in de tentoonstelling uh, willen vertellen. Uh, niet alleen maar de wereld toen ze verzameld werden en geschreven... maar ook inderdaad hoe ze daar weer neergelegd En we denken dat dat alles te maken heeft gehad met de Joodse opstand tegen Rome... in de eerste eeuw na Christus. En daarmee ja, is het echt een stukje ook wereldgeschiedenis. En, de, en de, er woonden Joden die op de vlucht waren voor de Romeinen of zo... die in die grotten terecht zijn gekomen? Of... Nou, um, weet je niet uh, helemaal, hè? We hebben andere grotten ontdekt waar we inderdaad ook vluchtelingen hebben gevonden. Of hun overblijfselen, moeten we dan zeggen. Uh, maar we denken dat ook in het geval van deze teksten bij Komraan dat te maken heeft gehad met die opstand. Dat Mensen die teksten daar in veiligheid hebben willen brengen. En ja, daarin zijn ze geslaagd, want die teksten hebben het overleefd. Die mensen zelf waarschijnlijk niet, want ze zijn nooit meer teruggekomen om ze op te halen. Ik heb altijd uh, in Israël ook het verhaal gehoord dat ze min of meer per ongeluk ontdekt zijn. Dat was geloof ik wel ergens in de jaren 50 of zo doen... Ja. Door een ja. schaapherder die zijn schaap zocht in die grot of zijn geit en en, en, en toen hij rollen vond. Of, of, ja. of klopt dat verhaal helemaal Het is wel een mooi verhaal. Ja, ja, ja, zeker. En, het, het, het, die toevalsfactor zit er zeker in. Het ging waarschijnlijk om drie uh, jonge mannen van uh, beduwinemannen. Uh, ze waren 18, 19, misschien 20. En ze waren inderdaad met hun kuddes uh, in de buurt. En ja, per toeval hebben ze die eerste grot ontdekt in, in 1947. En uh, ja, toen is het balletje gaan rollen. Toen op een gegeven moment archeologen daar lucht van kregen... is er echt een race ontstaan tussen beduwinnen en archeologen... om nog meer grotten te ontdekken. En ja, we kunnen eigenlijk zeggen, de Bedouinen hebben dat glansrijk gewonnen... want die hebben de meeste, met de, mooiste, de meeste grotten met de mooiste teksten ontdekt. U zei al, de Israëliërs zijn er zuinig op, alles achter glas. Heeft het veel moeite gekost om het uh, uit hun handen te krijgen... en het naar Assen te brengen? Nou, het heeft veel uh, vasthoudendheid uh, bij het Drents Museum en, en de universiteit. We hebben dat hier samen aangewerkt. En uh, dat heeft toch het, uh, wel wat voeten in de aarde gehad. Je krijgt het niet zomaar mee. Daar, daar, daar komen juridische garanties bij kijken. Uh, nou, vervolgens hadden wij uh, uh, ook een verhaal... wat we wilden vertellen met die dode zeerollen... wat ik, uh, ja, uh, wilde brengen. Waarvan de Israëli's ook eerst moesten kijken van wat is dit. Maar we zijn er met z'n allen, de Israëli's, het Drents Museum... de universiteit, ja, volgens mij wel ingeslagen om ze en hier te krijgen en een mooi verhaal te vertellen. Nou, We zijn dus met z'n allen trots op die Grot 11, de, de Nederlandse grot. Maar, maar liggen daar nou mooiere dingen dan in uh, Grot 4 of Grot 5? Nou, Grot 4 was de grootste grot met de meeste teksten... maar in Grot 11 is toch wel de langste tekst gevonden... nog steeds intact de meer dan acht meter lange tempelrol. Dus hij is wel echt heel erg mooi, hoor. En, en als ik tegen u zeg, wat ligt er in Grot 5, dan weet u dat ook meteen. Ik kan wel een paar teksten zeggen, ja, maar of u daar veel verder mee komt... dat weet ik niet. Mag, mag ik u bedanken en heel veel succes wensen... met de tentoonstelling in Assen, meneer Popovic. Dank u wel. Edo Donkers, we hebben nog één plaat die je voor ons hebt uitgekozen. Goed, en het moet weer met Texas te maken hebben, uiteraard. Omdat Mark Rutte daar deze week naartoe gaat op handelsmissie. Wat is je laatste en misschien wel beste keus geworden? Nou, wel beste keus, denk ik. Als, als de liefde een land zou zijn, zou dit nummer het volkslied zijn. Uh, en het is van de hand van, natuurlijk, Townsend Zandt. Uh, die noemden we, die hebben we al twee keer gehoord. Leg even ja. uit wie dat is. Townsend was een man, hij is een jaar of 13, 14 geleden overleden... of lang geleden al, en uh, uh, die droevige liedjes maakte. Met donkere stem zingend. Beetje timbre van Leonard, Leonard Cohen. Ah, maar nog veel lager en nog veel zonderder. Zonder. Maar in die droefheid dus een, een kracht en een, een directheid Een poëzie ook. Die man schrijft gedichten. En vervolgens komt hij met melodieën die zo meesterlijk zijn. En dat plaatst hem in het rijtje van Bob Dylan. Want Bob Dylan heeft dat onmetelijke talent ook... om zulke mooie, bondige, prachtige teksten... Maar wel heel droevig. Een beetje suïcinele um, muziek was het ja ja, Thompson zit wel echt aan de droevige kant. Ja, ja, ja. Maar dit lied is, is vol, vol hoop en puurheid over. Hoe heet het? Uh, het heet If I Needed You. En Er zijn heel veel verschillende uitvoeringen van. En we gaan het horen van een andere tekst aan Lyle Lovett. Would come to you and I would swear Ja, Love was dat met een uh, compositie van Townsend Van Zendt. Edeldonkers, dank voor je komst en voor de prachtige muziek... heel geks is die je hebt uitgekozen. Alsjeblieft. Het is vijf voor twaalf. Met het oog op de toer... En tijdens deze Tour de Frans vestigen de wielrenkenners van de redactie van Het Oog... Martin Bons en Ruud Edens uw aandacht met enige regelmaat op de etappe van de volgende dag. Dag Martin Bons. Hey Max, hallo. Waar moet ik morgen op letten, Martin? Morgen, ja, morgen is de tweede Pyreneeënrit. Uh, morgen moeten de renners vijf keer omhoog, maar ze moeten ook vijf keer naar beneden. Ja, dat is uitkijken voor de slechte dalers. Wat is de gevaarlijkste afdaling morgen? Morgen, nou, de, de eerste afdaling morgen is de Portet d'Aspet. Dat is een heel gevaarlijke afdaling. Uh, Raymond Polidor, die viel er ooit heel hard. Uh, Lucien van Eemp is ooit in, de, in, de bocht, in dezelfde bocht gevallen... als wat Fabio Cassatelli gevallen, is, in 1995. Dat, dat was een dodelijk geval, hè? Dat was een dodelijk geval. En die Portet d'Aspet dat is dus een hele gevaarlijke afdaling. Maar Cassatelli, die viel in de voorlaatste bocht... En dat is de, de gevaarlijkste bocht van alle bochten van in de Tour de France die genomen worden. Dat is een hele steile, tegendraadse rare bocht. En natuurlijk is uh, Cassatelli, die is, nou, iedereen is nu gewaarschuwd. Maar jongens, kijk uit morgen, vooral bij die Portet d'Aspect, die, voorla die voorlaatste bocht, kijk uit, want daar kan het misgaan. De luisteraars die moeten dus vooral morgen ook kijken naar het, die, die Portet d'Aspect En dan die voorlaatste bocht. Ik huiver ervoor, eerlijk ja, gezegd. Ja, ik ben geen held. Ik zou zeggen, ik kijk juist niet. Ja, oké, okay, ja, ja, misschien is dat het beter. Dat je, maar ik, uh, Max, het wielrennen zit zo bij, uh, bij mij in het bloed. Ik moet, ik moet kijken, ik, met name morgen naar die afdalingen... kijk ik met enorm veel plezier eruit, hoe gevaarlijk ze ook zijn. Maar ik, kijk wel, ik ben wel benieuwd hoe ze, hoe ze die bochten gaan nemen... en wie de betere dalers zijn. Want de vier beste dalers, Husshoff, Nibali, Samuel Sánchez, Cancellara, die zijn er niet bij. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat morgen gaat. En ook de tweede afdaling, de Koldementen... dat is een hele ge moeilijke, gevaarlijke afdaling... Okanje in 1971 had ten is gekomen. Dus het is 100 jaar uh, Tour de France. Het is ook wel historie, hoor, morgen. De twee uh, ja, afdalingen waar afschuwelijke valpartijen zijn gebeurd... Die, zijn, die staan morgen op het programma. En ik denk niet voor niets. Waarom schrappen ze eigenlijk zulke gevaarlijke dingen... waar echt doden zijn gevallen, zoals in 1995? Waarom schrappen ze die niet gewoon? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik, uh, maar ik ben, ik ben dat er toch ook niet helemaal mee eens. Als, als een renner... Een goede afdaler is, dan kan hij goed anticiperen. Dan heeft hij de bochten en de, de afdalingen verkend. En dan krijgt hij goed in zijn remmen als het op het moment dat het niet meer kan. Dus ik denk zeker dat, dat die afdalingen er wel in moeten blijven. Ja. U hoorde onze daaldeskundigheid, ook auteur van het boek De Kunst van het Dalen. Dankjewel, Martin Bons. En dit okay, was. Max, Hoi, oké, okay, Max. En dit was uh, met het over morgen op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Gale. Die weet dan misschien of Mohamed Baradein nog steeds kandidaat... premier van Egypte is, of inmiddels al lang niet meer. En of Edward Snowden is aangekomen in Venezuela, Bolivia... of misschien toch in Nicaragua. Straks BNN met de overnachting. Margriet van der Linden, powerfeminist... net opgestapt als hoofdredacteur van Opzij te gast. Goed weekend. Goedenacht, vrienden.